Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Er zijn nog steeds geen nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Demissionair staatssecretaris Van den Burg roept gemeentes al tijden op... om ook asielzoekers op te vangen, zodat het niet te druk is... bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland heb ik gevraagd meer te doen. En daar in Zuid-Holland het meest, omdat die ook het meest achterloopt... in het realiseren van... Uh... Ja, twee weken geleden kwam die weer met zo'n oproep. Omdat het aanmeldcentrum in Tarpel nog steeds te vol zit. En het COA een boete krijgt als dat zo blijft. Maar er zijn dus nog geen plekken bijgekomen. De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar TikTok. Ze willen weten of de Chinese app wel genoeg doet om kinderen te beschermen. De reclames binnen de regels zijn en of de gegevens van kinderen goed beschermd worden. Ook wil Brussel weten of het algoritme niet expres te verslavend is gemaakt. Want van wel kan TikTok een miljarder boete verwachten. De Body Shop zit in financiële problemen. Het gaat al een tijd niet lekker met het merk dat onder andere handcremes en bodylotions verkoopt. De webwinkels zijn op dit moment offline. De Body Shop zegt tegen RTL Z dat alle 27 winkels in Nederland voorlopig nog open blijven. En slecht nieuws voor die paar liefhebbers van Witlof. Door het weer van afgelopen jaar is er 15 tot 20 procent minder dan afgelopen jaren. Toen de planten werden gezaaid was het kurkdroog. Daarna kwam het tijdens de oogst juist met bakken uit de hemel. Deze boer gaat mee de koelcel in. Je ziet hier dus dat hij uh, geen krop opgroeit. Kijk, ook aan de onderkant is die wortel uh, gewoon niet gezond. Die is een beetje aan het rotten hier. Als dus ik hem door midden middenbreek uit wel zien, kijk, deze is helemaal ziek. Dus hier gaat geen, uh, geen witlofkrop meer opgroeien. Ja, er zal dus uiteindelijk minder witlof in de supermarkt terechtkomen. Ik denk niet dat het veel duurder zal zijn dan normaal... omdat de prijzen over langere tijd worden vastgesteld. Hebben we nog het weer vanuit het westen trekken de buien over. Max 10 graden op het moment. En morgen is het een graadje warmer en blijft het zo goed als droog. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg of op het spoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort, ook Robert op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. uit de jaren 80, Denise Williams hoort je. en let's hear it for the boys. Ja, sorry hoor, uh, Dolly. Hey, alleen maar let's hear it for the boys. En de girls. en de boys en de girls. Ah, oh, dat geeft niet. Nee, ik, geeft uh, niet. Ik heb niks tegen boys. Hoor. Nou, oké. Okay. Helemaal nou. niet als er toy voor staat. De, de, de toy boys? <laughs> oh, dat doet me meteen weer denken aan uh, Ria Oma. van Oma. Ja. Oma heeft een toy boy. Oma ja. heeft een toy boy van Ria was van het, Was dat nou, als een feest? Weer, uh, Super populair tijdens het carnaval. Ja, en ze zit ja, 65 ja, ja. jaar in het vak. hè? 65 dat werd uh, van de ja. week ook gevierd. Ja, Heel oh, groot. En ja, Ze blijft vieren. Al die hè, artiesten erbij zouden. Oh, dat vijf... was fantastisch. En 85 jaar was ze geloof ik geworden. Hè? Ja, 83. Oh, 83. Dat. Nou, dan ja. werd de verjaardag ook nog gevierd. Je zag ze allemaal zingen en doen voor de Leuk hoor. Mooi, ja. mooi, mooi, mooi, mooi artiest mens. en uh, jaren ja. gewoond in Zandvoort. Zijn we trots ja, op. Zeker, mogen we zijn. Zeker. Ja. Ja, het uh, tweede uur Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? Ik heb geen idee. Oké, okay, nou dan? ja, nou, rustig dan muziek draaien. Of, <laughs> uh, nou ja, we hebben in ieder geval... Ik Has... heb het schema nog niet zo Has, goed in mijn hoofd. Hans Botman die komt uh, langs. Ja, maar die dat is om uit. alle vier. Ja, die gaat vertellen. Oh, ja. ik dacht dat je bedoelde dit uur. Ja, dit uur. Ja, nou ja, ja we hebben we, we zitten nu Trouwens, van drie tot vier... Sorry, sorry, eventjes, eventjes, Ik breek even bij je in, want oh. ik hoor jou net voor het eind van het, uh, van het eerste uur wat zeggen... dat we ruim 33 jaar al uh, de Zandvoortse omroep zijn. Maar ik moet je even corrigeren, want het is inmiddels al 34 jaar. 34 jaar al? Ja, jongen. Nee, en wanneer, wanneer was dat? 9 februari uh, was het de 34ste verjaardag van, uh, van CFM. Oké, okay, moest je en... toen niet bij H&M 105 uh, zitten? Ik wou net zeggen, het is op totaal de verkeerde plek is het gevierd. Oh, oké. Okay. Ja, dat is nou weer jammer, ja. hè? Ja, ja, ja. En wij ja, zaten ja. hier maar in de studio uh, en te wachten. Te wachten op de bitterballen, hè? <laughs> geen en een geen bitterballen gezien. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee maar, nee, maar goed, dat goed. hebben we ook al vaker meegemaakt, ja, ja, ja, goed dat je zegt, <laughs> uh, Dolly. Nou ja, nee, maar het, 34 dus jaar. Al. 34 jaar alweer. ja. Daar ja. zijn we trots op. En we gaan zeker nog wel door hoor. Gewoon uh, als uh, CFM of ZFM. Maakt allemaal niet uit. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Zeker. Ja. Nou, dit Wij dus, zullen uh, handhaven. <laughs> cement en twee, <trainen>. ja. <laughs> En uh, Ja, nee, daar breng ik me helemaal verslag af. Breng verslag, half, ja? half vier de evenementagenda. En dan hebben we ook Hans Botman dus een beetje in... met de, ja. de Formule 1-quiz. Ja. Verder het nieuws, dat blijf je voor ons volgen... als er weer wat gebeurd Ach, is. Joh, er is en wel... gaat er gaat heel veel gebeuren, want... ja, ja er is wel het een en ander te melden op allerlei zo, gebieden. Zo zo. Ja, wat dat betreft is het dan wel altijd bedrijvigheid in Zandvoort, hè? Soms is het komkommertijd, maar oh, oh, oh, oh... Als het dan ook helemaal rolt, dan rolt het goed, hè? Zeker. Het Hier is ze, Tyler. Baby's. me. worden, uh, want uh, ja, we ja. hebben de zee natuurlijk hè, bij ons uh, voor de deur. Ja, maar ook in de duinen hè. In de duinen, ja, tjie, ja wat is daar allemaal aan de hand uh, Donnie? Ja, uh, dat loopt allemaal over van het water, alle, alle wandelpaden die zijn allemaal, uh, dat zijn allemaal zwembaden geworden. En ik geloof ook dat, uh, dat de mannen die altijd de, de, de, de aardappelen planten, dat mag de ook duimpiepers, niet meer. dat gaat ook niet meer nee, hè. dat mag ook niet meer, dus uh, ja, ah. heel zonde, want uh, ja, die horen gewoon best wel de duimpiepers. Ja, heerlijk, heerlijk. Lekker gezond. En uh, echt, uh, maar, ja... Nee, dat, dus, de, de, de, ook in de duinen is veel water, wat een boel uh, dingen weer verknalt. Zeker. Nou, ja. wij, even een ander berichtje. Wij hadden gehoord uh, dat uh, de Maria-school, hey, de oude Maria-school, we hebben het dan over uh, in het uh, dorp waar de kunstenaars ook uh, in zaten, waaronder ja. Marlene, die heeft er ook in gezeten. Ja, ja. En uh, ja, dat, uh, dat is inmiddels, uh, als het goed is, verkocht aan de woningbouwvereniging Prewonen. Ja, ja uh, of het goed is, weten we niet, nee. Natuurlijk is dat goed, want het is naar buiten gebracht, dat nieuws. Ik kan het alleen even niet meer terugvinden. Dus ik ga het even doen voor zover ik het uit mijn hoofd weet. Uh, de bedoeling is dat er 15 appartementen gebouwd gaan worden. En dat is echt zuiver voor de jongeren. Alleen, um, ja, daar, als je zoiets zo dan hoort, dan ga je je ook weer afvragen... wie zullen dat dan worden? Uh, 15 appartementjes. In het, ik ik, ik vraag me ook weer af: hadden ze het niet beter neer kunnen tikken? En een nieuw gebouw daar neerzetten? Dat je ook meer woningen kan maken. Nou ja, en ook je... weer duurzamer. Want, want dit is natuurlijk een heel oud pand met allerlei gebreken. Uh, en ja, de jongeren, het gaat natuurlijk een aantal jaren duren voor het zover is. Dat zijn dan nu de kinderen van zeg maar een jaar of 13, 14, hè? Die daarvoor in aanmerking zullen komen, vermoed ik. Ja, als die kinderen daarvoor in aanmerking komen. Want uh, ja. ja, misschien uh, op papier wel, maar ja. uiteindelijk betaal je. Ja, want het gebouw moet er toch uit, hè? Ja. Dus uh, de kosten moeten eruit ook voor de, de woningbouwvereniging. Ja, ja. Ja, dan ga je mega uren voor een mini, mini, mini kamertje betalen, natuurlijk. Ja, ja. ja Dat ja. zit er wel in. Ja. Ja, dat, dat zijn toch altijd dan wel weer dingen. Dat ik een beetje kanttekeningen plaats. Maar ja, we juichen er allemaal wel om. En natuurlijk is het een goede ontwikkeling. Maar wat schieten onze jongeren er eigenlijk mee op? Want er zaten laatst in het denktank uh, van, van het, uh, uh, het, het terrein van Rukert. Ook een paar meisjes die net afgestudeerd waren. En natuurlijk nog niet zoveel inkomen hebben. En misschien ook weer net te veel voor de sociale huur. Maar weer net te weinig voor uh, vrije vestiging. En, en die mensen willen zo graag vooruit. En ze willen zo graag op zichzelf. En op een of andere manier uh, loopt dat gewoon toch niet lekker. Ik, ik hoop dat dat toch eens een keertje goed tegen het licht gehouden wordt. Uh, iedereen verdient een kans. Hè? Zeker. Iedereen. En wat krijg je dan? Ook een reactie op, uh, op Facebook zag ik uh, ergens. Ja? Van iemand die zegt van ja, ja dan hebben ze nu een uh, integrale controle gedaan. Hè? Daar kan jij wel wat, wat over vertellen. En zijn er mensen uh, ge gepakt, om het zo maar te noemen, die, uh, die uh, niet uh, rechtmatig, onrechtmatig in een uh, bedrijfspand wonen? Ja, dat is natuurlijk al, al uh, ja, zolang als dat die bedrijfsvanden er zijn, is dat uh, aan de hand. Hè? Een heleboel mensen woonden er altijd boven en zo. Ja, ik heb daar wel een berichtje over voorbij zien komen. Dat ging over uh, donderdag 15 februari, hè. Toen heeft de gemeente samen met de politie en de omgevingsdienst Eimond allerlei contro controles uitgevoerd. In al die bedrijfspanden in de Max Planckstraat. Maar ook in de garageboxen van het burgemeester Venemaplein. En er zijn twee woningen uitgezocht om uh, te controleren. En totaal is er dus op twintig adressen is er een controle geweest. En... Um, ja, de burgemeester heeft daar wat commentaar over gegeven. Hij heeft gezegd dat die controles passen in de brede aanpak van de gemeente... en de veiligheidspartners om illegale activiteiten tegen te gaan. En daarnaast... Uh, wil de gemeente Zandvoort dat ondernemers bewust, uh, willen ze ondernemers bewust maken van de gevaren van ondermijnende criminaliteit. En die controle volgt op eerdere soortgelijke acties in het afgelopen jaar. En ook in de komende periode zullen naast de reguliere controles vaak uh, van dit soort integrale controles gaan plaatsvinden. Maar goed, tijdens deze controle is in twee bedrijfspanden geconstateerd... dat deze onrechtmatig bewoond worden. En daarnaast zijn bij twee bedrijfspanden... overtredingen op basis van de alcoholwet geconstateerd. En in een garagebok... Nou, ik ben wel raar aan het praten, hè? Ik moet zeggen. In een garagebok... <laughs> uh, daar zijn tab diverse tabakswaren aangetroffen. En deze worden door de douane verder onderzocht... Nou, dan is er ook gelijk een oproep aan het bericht gekoppeld. Want uh, uh, heeft u vermoeden van criminele activiteiten? Dan kunt u dat belden, melden via de politie via nummer 09008844. Het mag ook zelfs anoniem. Dan moet u bellen via 08007 en dan drie malen nul erachter. Maar ja, goed, u kunt vermoedens van ondermijning altijd melden bij de gemeente Zandvoort via ondermijning.zandvoort.nl Of ze rijden even een rondje door het uh, dorp, want uh, ja, je hebt het wel eens, dan uh, loop je ergens en heb je in één keer zo'n hele sterke wietlucht, uh, weet je wel. Ja, dat gebeurt op, op, nog wel eens. Op sommige plekken, zo links en rechts heb je die uh, ja, nog. Ja, ja, ja, ja. En dan denk je, ja, dat is, dat is geen koffieshop, weet nee, je wel? Nee, nee, nee. Die nee. zit daar net niet in de buurt. Maar die tip jij niet weg natuurlijk. Maar, maar wat, wat uh, is dat wel dan? Uh, nee, nee, nee. Nee, want je weet natuurlijk niet uh, waar het vandaan, uh, komt, waar en het vandaan en wie, komt. En uh, misschien zou je er liever bij zitten, gewoon gezellig. Nou ja, ja dat niet, uh, oh. uh, nee, <laughs> Ah, oh, dat, je bent gestopt met roken. Dat, dat, dat ook ja. weer niet. Nee, dus, nee, uh, nee, nee maar, maar, maar. Je, je hebt wel uh, plekken dat je denkt: van, hmm, is dat wel helemaal, uh, helemaal oké? Okay. Ja, dat, dat, ja, natuurlijk. Ja, die plekken heb je natuurlijk in iedere gemeente. Maar ja, het is natuurlijk wel goed om de vinger aan de pols te houden. Kijk, als alles rustig blijft en niemand wordt lastiggevallen, niemand die. Uh, maar ja, aan de andere kant, je hebt ook te maken met, met de wet hè, die nageleefd moet worden. En de veiligheid, want uh, ja, dan uh, gaan we het niet uitgebreid over hebben. Maar nee, je, het zijn je, allemaal je, dingen die meespelen. Je ziet natuurlijk wat er in Rotterdam gebeurd is. Oh, dan moet je met die niet, Ja, daar moet je niet aan denken. Dus, nee, uh, nee, nee. Nou nee. ja, dat was uh, inderdaad het uh, Voorkomen bericht. Voorkomen uh, is beter dan genezen. Bericht dat dat het bericht van de gemeente voor afgelopen ja. donderdag. Dus uh, die integrale controle hier in Zandvoort. Dankjewel weer voor de info, uh, Dolly. Yes, en wij gaan weer uh, lekkere muziek uh, voor je draaien. De zaterdagmiddag voor Sierpem. Hele goedemiddag aan de Radio. Lekker aan, lekkere muziek onderweg van uh, Soul Sister. Hier is je nog een keer met Like a Mountain. and The wel eens, uh, dolly. Dan gaat de computer in één keer uh, slag en dan gaat hij uh, oh, iets ja. anders draaien... dan dat, uh, ik, uh, dat uh, uh, uh, uh, achter de playlist uh, stond. Dat heb ik een poosje terug gehad met de uh, uh, uh, Three Degrees. Die kreeg ik toch niet weg, zeg? Oh, nee. Die bleef, bleef me doorgaan. Elke keer diezelfde plaat. Ja, nou ja. Die, Heel net, gek. De, net hoorde je de indring van Duitsland voor het uh, songfestival... maar die hadden we al gedraaid. Ja, zeker. Dus we gaan het zo meteen even hebben over de Lightwalk. Daar hebben we wel mooi nieuws over. Maar eerst gaan we deze draaien. Hier is Don't Walk Away, Light Walk. Hi, we're not in right now, but if you leave your name and number, we'll get back to you. En zo gingen we even terug naar de jaren negentig... met uh, deze dames van Gates. En dan Walk Away. En dat brengt ons meteen weer op de evenementagenda Want we hebben uiteraard de Lightwalk... die uh, zo dadelijk van start gaat, uh, Dolly. Ja, ja, ja. Op kwart voor zes zetten we Zandvoort in het licht. Sponsor bij uh, prewonen, nee hoor Geintje. <laughs> Maar ja, uh, de, uh, uh, yeah, de de het Is toch niet in het trappenhuis. Een... Nee, dat is, dat is ook zo. Nee, je weet het nooit, hè? Misschien daarom juist uh, dat de trappenhuizen verlicht zijn, speciaal voor de Lightwalk. Ja, ja, ja. Je of weet het nooit. zo mee. Ja, ja. ja, ja. ja maar uh, nou, de Lightwalk uh, gaat uh, weer een ja, start. het ja, ja. een mooie dus, wandeling, hè? Met ik, uh, heb mooie, geen idee. Ja. ik heb het nog nooit gedaan, want ik loop nee. natuurlijk heel slecht. Ik, oh, zou ja, je met een scootmobiel eigenlijk mee... Nee, dat kan niet, want je gaat over het strand en door de duinen. Ja, maar ik, je he? kan natuurlijk een aangepaste route lopen. Ja, misschien rijden dan. Ja, ja, ja, ja. ja nou ja, goed. Ja, goed. <laughs> goed. <laughs> op de scootmobiel, uh, uh, uh. kan altijd. Ja, ik, nou ja, ga eens nee, ja, informeren voor volgend kwart jaar. Kwart voor zes uh, gaat het uh, beginnen. En uh, ja, bij de gaat uh, in ja, we is het ook helemaal verlicht. En uh, het boothuis en de zorgers voor verlichting uh, op het strand. Ja, overal, En daar, uh, daar, daar is aanwezig een uh, bruisende verslaggever uh, van ons. Willem, uh, die uh, daar uh, aanwezig is. Straks om half vijf halen we hem in de uitzending. Even naar Maar dan gaan we het even horen, hoe en dan het gaan, gaan we eens even voorstaat. kijken hoe dat uh, voorstaat voor staat met uh, de Lightwalk. Ja, ja, ja. Nou ja, het begint. Dus je zei het net al correct, om kwart voor zes. In het uh, sfeervolle centrum van Zandvoort nu, hè, met al die lichtjes... En voor de 10, 14 en 18 kilometer wandelaars is de finishlocatie op dezelfde plek als de start op de Kleine Krocht. En de Family Walk-deelnemers die finishen na 6 kilometer wandelen, wandelen nabij het Gasthuisplein vlak voor de Kleine Krocht. En bij de finish ontvangt iedereen die zich heeft ingeschreven en meedoet een herinnering aan de Sandford Walk. En dan uh, kun je met je wandelmaatjes bij het finishfeest... dat gaat ook gebeuren, proosten op een mooie wandeltocht. En voor meer informatie, als je dat zou willen... kun je naar www.sandvoortlightwalk.nl... of gewoon even de Le Champion app downloaden. Uh, dan gaan we naar morgen. Want als iedereen met pijnlijke voetjes uh, <tus> thuis zit... en nog naast zit te mijmeren, is dat misschien... Mooi om te doen in de Protestantse kerk onder de prachtige klanken van Jobine Siekman en Eline Wieringa. Die door Classic Concert zijn uitgenodigd om te komen spelen op hun piano en cello. Zij geven een prachtig concert morgen om drie uur en dat duurt tot vijf uur. En de kaartjes, ja, ik weet niet precies of ze nou vijf of tien euro kosten. Maar u kunt via de website van Classic Concerts reserveren. En dan kunt u heerlijk bijkomen van die lange wandeling van vanavond. Weer een mooi concert dus van Classic ja, Concerts. Ja. En als je dan nog geen genoeg hebt van wandelen na vanavond. Dan ga je gewoon volgende week nog even het circuit op. Hè? Met de circuit Zeker, dat kan ook. Ik, uh, ik had eigenlijk eerst nog even op volgorde willen gaan. naar 23 februari, want die uh, dag is daarna. Oh ja, dan kan je... ja? ja nee, dat is goed. Ja, dat is ja, vrijdag. Wat, hè? Uh, vrijdag 23 februari, dan wordt er bij uh, Laurel en Hardy een, uh, een, een, een F Formule 1 quiz gehouden. Die is samengesteld door onze collega Hans Botman. Uh, daar kun je je ook voor opgeven met teams van twee personen. Het is van vrijdag 3, 23 februari vanaf... 8 uur en dan wordt dus je kennis over de Formule 1 getest. Ik zou eens vragen of uh, Rendel een keertje met uh, mij daar een uh, team uh, wil vormen. Ik denk oh. dat, het, dat we dan wel een aardige kans maken, Hans, oh. als jij naar het luisteren bent. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Rendel los en dan natuurlijk... kom ik met Sandra. Met ja. Sandra Lisseberg, Want oh, ja. die weet ook alles van de, van de Formule nou, 1. Ja, En ik met uh, Rendel los. Dat gaat het hard dat, is, hard. Is, dat is jij hard. <laughs> de Formule 1-quiz volgende week vrijdag met Hans. Ja. Hij komt straks nog even langs en dan vertelt hij er misschien zelf nog Even wat meer, meer over. over. Hartstikke goed. Daar nee, nee, had ik het over die wintertrekken walk ja. op het circuit. Ja, ja, Volgende dat week echt. weer. hè? De 25 ste volgens mij. Ja, 25 februari. Uh, de, de, ja, het cm.com circuit Zandvoort bestaat 75 jaar. En het is natuurlijk een icoon in de wereld van de autosport. En uh, dit jaar wordt de rijke geschiedenis en de evolutie van deze legendarische reisbaan racebaan gevierd. Tegelijkertijd hebben de recente doorontwikkeling en modernisering van het circuit met onder andere de terugkeer van de Formule 1, een nieuwe doorontwikkeling in geluid en het circuit opent nu de deuren voor een heuse trackwalk. Maak die gezellige winterwandeling over de baan en kijk tegelijkertijd hoe de verbouwing van het pitgebouw vordert. Van de uitdagende Tarsanbocht tot de befaamde schijfvlak. Deze iconische bochten hebben generaties van coureurs getest. Je voelt het nu zelfs als je erop staat. Dus sluit je voorjaarsvakantie op zondag 25 februari in Stijl af. Je kan uh, gratis tickets aanvragen... En uh, je kan ook achter de schermen kijken bij Circuit Zandvoort. En dat moet dan via store.ticketing.cm.com. Ga maar gewoon Winter even naar, naar de, de, de website van het circuit. Dan vind je die link Ja, Dan kan je uh, die link vanzelf uh, kan je hem vinden. Ja. Is hartstikke maar... makkelijk. Het ja, nee, is een mooie wandeling. Een uh, hele unieke wandeling. Dus uh, ga er zeker aan meedoen. Wij hebben daar ook aandacht aan besteed uh, op onze Facebookpagina. En de ZFM app. Ja, en, uh, dus daar ja. staat ook die link op uh, die je kan gebruiken om je aan te melden. Ja, en maar ook ja. op de Facebookpagina. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat is altijd een hele mooie wandeling van uh, ja. 1 tot uh, 4 uur. Uh, ja, er zijn al heel veel mensen die eronder reageren van uh, ik heb uh, de kaart inmiddels besteld. Ja. En als ik dat allemaal zo bij elkaar optel... dan gaan we hard eh, richting die 7500. Dus, uh, dat wou ik net zeggen. Wij... Dus zorg dat je snel bent. Want het, het, het zal heel rap gaan met die kaarten. Want vorig jaar was er natuurlijk ook geen, geen gelegenheid... om het circuit op te gaan. En toen waren heel veel mensen teleurgesteld. Dus die gaan nu meteen een kans grijpen natuurlijk. Tuurlijk. Weer even ja. je neus op het circuit. Het kan aanmelden via onze Facebookpagina van ZFM Zandvoort... Via de Ch circuit Zandvoort website of via de ZFM app. En dan zoek je gewoon even in de Play Store onder meer op ZFM Zandvoort. En dan kan je de app downloaden, dan blijf je op de hoogte van het laatste nieuws. En volg je het geluid van Zandvoort. Dolly, al 34 jaar zijn wij het geluid van Zandvoort nu. En daar zijn we trots op. CK is hier. because be on phone long Martin, when you do to me, oh no, no, no I be on my business, shawty But you be on my mind, shawty Let me let me honey on my Kiss me to the cellula, kiss me to the phone Can't you see I'm into ya, can't you see I'm in love? Kiss me to the cellula, kiss me to the phone My man, my man, do I can't talk alone. Oh no.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 I thought of phone yeah that's when my mind i keep it on call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 Still ain't call a road. I hope you have a chance. I ain't mad. I just think it's fucked up you don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only six years old. We waited in the blistering comb for you. Four hours and you just said no. Pretty shitty man, You like his fucking idol He wants to be just like you man, he likes you more than I do I ain't that mad though, I just don't like being lied to you. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back See, I'm just like you in a way I never knew my father neither He used to always cheat on my mom and beat her I can relate to what you're saying in your songs So when I have a shitty day I drift away and put them on Cause I don't really got shit else So that shit helps when I'm depressed I even got a tattoo of your name across the chest.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 Dear mister, I'm too good to call and write my fans. This will be the last package I ever send your ass. Been six months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you I hope you hear it I'm in the car right now I'm doing 90 on the freeway Hey Slim, I drank a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Phil Collins In the air of the night? About that guy who could've saved that other guy from drowning But didn't? Then Bill saw it all Then at a show he found him? That's kinda how this is You could have rescued me from drowning Now it's too late I'm on a thousand downers now I'm drowsy And all I wanted was a lousy letter of a call I hope you know I ripped all of your pictures off the wall I love you Slim, we could have been together, think about it You ruined it now, I hope you can't sleep and you dream about it And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it I hope your conscience eats at you and you can't breathe without me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 I meant to write you sooner, but I've just been busy You said your girlfriend's pregnant now, how far along is she? Look, I'm really flattered you would call your daughter that And here's an autograph for your brother, I wrote it on the starter cap I'm sorry I didn't see you with the show, I must have missed you Don't think I did that shit intentionally just to diss you But what's the shit you said about you, like to cut your wrist too? I say that shit just clowning, doll, come on, how fuck your bitch you? got some issues, man. I think you need some counseling To help your ass from bouncing off the walls when you get down some And what's this shit about us meant to be together? That type of shit'll make me not want us to meet each other I really think you and your girlfriend need each other But maybe you just need to treat her better Hope you get to read this letter. I just hope it reaches you in time before you hurt yourself. I think that you'll be doing just fine if you relax a little. I'm glad I inspire you with Stan. Why are you so mad? Try to understand that I do want you was a fan. I just don't want you to do some crazy shit. I seen this one shit on the news a couple weeks ago, that made me sick. Some dude was drunk, and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk. And she was pregnant with his kid. And in the car they found a safe. Dado, and then uh, my name order and Stanley. I like when people out there terug te horen. Nogmaals een hele goede middag, mocht je net uh, inschakelen. Welkom uh, bij ZFM. We zijn er tot aan vijf uh, uur met Sanft op zaterdag. En uh, Hans, hij is aangeschoven. Goedemiddag, Hans. Welkom. Goedemiddag, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wat ziet de haar lekker? Ja, goed. Hè? Ja, ja het het weer weer weer goed. een kapsel. Alles is voor mijn beetje brede scheiding. Een ja, ja, ja. ja. beetje brede scheiding, maar verder Dat is het oké. Nee, ziet er helemaal goed. Ja, het ziet weer keurig verzorgd uit, Ja, toch? Zeker. Nou, dan ben je klaar voor uh, volgende week vrijdag. Ja, dat gaat uh, gebeuren. Ja, dat gaat er gebeuren, ja. de Formule 1-quiz. Dan de weet Formule ik dat jij quiz. daar al een tijdje mee bezig bent. Uh, kan je daar wat over nou vertellen? Nou ja, het, is, het, is voor, het wordt voor de tweede keer gehouden. We hebben het vorig jaar augustus dacht ik gedaan. En uh, dat was heel leuk met een, uh, denk twaalf teams of zo, vijftien of teams. En dat was heel gezellig. En uh, ja, ik had een quiz samengesteld die in vele ogen uh, wellicht iets zo moeilijk was. Oh. <laughs> ik had heel veel historische vragen. Yeah. Ja, en, en ik vind dat leuk, weet je wel, die oude uh, dingen ophalen uit de Formule 1. Maar ja, sommigen die, uh, die uh, zaten met hun oren te klapperen. Heel veel terug in die de tijd was ja, uh, weer... over de night show, mensen Ja, dus, ernaar, misschien nog wel eerder, weet je wel. Dus oh, ja. uh, de jaren 50 uh, begin. Dus, uh, maar het maar, hoort er toch allemaal bij? Ja, daarom. En ik, heb, ja. ik heb nu iedereen gezegd dat ik het nog ietsje moeilijker heb gemaakt. Nog nee, nee, moeilijker? Ik, uh, ik heb hem iets makkelijker gemaakt. Want, oh, okay. Ja, ik moest dat toch doen. Want uh, nu zitten nu er in ieder geval ook vragen bij die eigenlijk iedereen zou moeten weten. Ik kan er hier één verklappen. Die ga ik jou vragen, Dolly. Hoe heet de vriendin van Max Verstappen? Dat is... Uh, um, dan moet ik even, even goed nadenken. Ik zie zo ik, de gezicht. Ja, ik ook. Um, ja, ze is de dochter van die andere coureur. Ja, klopt. Oh, dat is weer zo'n, oh ja. Ik heb de ik heb naam al te lang niet meer gehoord. Nee, nou, ik ga ja. niet zeggen, gewoon. klopt. Nee, dat laat ik niet. Kelly nee. Piquet. Ja, ja, natuurlijk. Ke Kelly. De Kelly, Kelly. Piquet. Ja, ja, ja. ja, ja, nou, ja. De dochter Nelson, van die oude Piquet. Ja, dat zeg Nelson, toch? N uh, Nelson Piquet. De ja. he, ja. ja. wereldkampioen. Ja, dat was wel een bekende coureur ja. inderdaad. Zeker. Ja, je kan wel zien dat ik geen uh, ja. via play heb. Hè? Ja, ik ik hoop, zie helemaal niks meer. Misschien dat de mensen luisteren nu die denken van... hé, hey, dat heb ik in ieder geval één vraag goed. Eén vraag goed. dan krijgen bij de Sanford Radio. Dat was <laughs> de moeilijkste. Ja, ja, ja. Nou, hartstikke leuk. we hebben het vorig jaar gedaan dat we hadden En die moesten dan naar voren komen en dan staat er een tafeltje en dan ging het om en om, tegen elkaar eigenlijk. Moesten ze ja op de knop drukken. Een paar keer bijna mis, maar dus ik denk, nou ik ga het nu anders doen. Ik heb nu alles op papier staan en ze gaan het ook invullen op papier. En dan inleveren, eind. Ja, en dan gewoon de antwoorden en dan kijken we hoeveel ze goed hebben. En nog vijf rondjes van tien vragen. Dus ik heb vijftig vragen bedacht. En um, nou, dat moet allemaal gelukken, ja. Ja, dan moet je er wel wat van weten. Ik weet er niks van, nee, dus uh, ik nee. zou meteen onderaan staan. Nou, ik moest er natuurlijk ook 47 van de 50 opzoeken, maar goed. Ik had er wel een aantal uit mijn hoofd ook kunnen beantwoorden, zeg maar. Maar ja, je moet er wel iets van weten, maar... Ja, en, en kijk, Formule 1 is een sport die, die zoveel historie heeft... en zoveel vragen te bedenken zijn uit die sport dat je eigenlijk oneindig aantal vragen kan, kan stellen natuurlijk. Hè. Ja, even, even voor de luisteraars Sans, wat heb jij met Formule 1? Nou ja, ik, ben, uh, uh, ik heb 31 jaar bij het Algemeen Dagblad gezeten, uh, waarvan 23 jaar op de sportredactie En uh, ik deed naast uh, zwemmen en volleybal, deed ik op een gegeven moment ook Formule 1. En dat heb ik, uh, nou ik denk zo'n uh, 20 jaar gedaan zo'n beetje. Uh, 18 Als jaar. Als journalist bedoel je? Als journalist, maar bij ja. het algemeen dat was Nou, Ik heb uh, de tijd van Jos Verstappen meegemaakt. Hè? Dat is de vader van Max. En uh, ik uh, ben eigenlijk in alle werelddelen wel geweest uh, voor uh, de Formule 1 ook. Je reisde mee met het Circus, Ja, inderdaad. Ik had een ja-kaart En ik was, ik denk, 80% van alle races per jaar was ik wel aanwezig. Ja, dat is wel vet, zeg. Ja, dat was geweldig. Van Japan tot Australië en Brazilië. Dus ik ben al geweest wat dat betreft. Geef mij zo'n baan. Nou, ik ben meteen afgewezen met mijn... Dat hoorde ik wel meer natuurlijk. Dat hoorde ik wel meer. Maar ja, ik was bijvoorbeeld ook bij de... Uh, het debuut van Jos in uh, Brazilië. Weet mm -hmm. jij dat nog? Uh, nee, nee, nee. nee. Hij, hij is in 1994 bij uh, Benetton begonnen, hè? bij Jos uh, ja, Verstappen. Te Terol heeft hij gezeten. Uh, ja, later Tirol inderdaad, maar hij begon dus bij Benetton in het team van, uh, van uh, Michael Schumacher. Hè? Ja. Maar zijn allereerste race, uh, dat was dus in, uh, in Sao Paulo in Brazilië, toen knalde hij uh, op uh, de Ferrari van... Uh, oh, die heb ik wel gezien, ja. knalde hij achterop. Ja. ja. Achterop, maar hij vlog ook door de lucht. Hij vlog door de, de lucht, klopt. De ja, ja. naam was meteen race. Oh, <laughs> ja, oké. <okay. laughs> en daarna is ja. nog heel veel keer in de, in de, in de grindbak beland, et cetera. Da dus kreeg ook een naam van. Maar ja. het was gewoon wel een snelle coureur. Maar uh, ja, hij stond dus naast uh, Marcus Zoumacher in het team. En dat is sowieso lastig natuurlijk. Daar de de, de, de, de, de Rising Man en later ja. de vele keren wereldkampioen natuurlijk. Absoluut. En uh, ook dat jaar in 1994 werd Schumacher ook voor de eerste keer wereldkampioen in die Benetton. En ik was toen ook in Duitsland, dat hij, dat hij in de brand vloog. Weet je dat nog? Met de, toen waren ze nog aan het bijtanken. Ja, dan, hè? ja en, en, dat weet ik zeker. En toen stond hij vaak <laughs> oh, in de pit. in de pit. En ik zat aan de overkant op de tribune en ik dacht, yeah. nou, je moet snel naar de andere kant. En, uh, nou, ja, was, uh, maar die zaterdag ervoor... En dat was toen ook nog zo dat je... Uh, wanneer je, je eigen wagen niet lukte... want toen had hij hem ook in, de, in, de, in het grind geparkeerd... toen mocht je nog in de wagen van, van, van, van je teamgenoot... mocht je nog proberen om je te kwalificeren. Dus hij nam de wagen van Schumacher en mocht hij meenemen. En wat denk je? Ook in het grind, zeg. Hé. Oh, oh, dus uh, oh, oh, oh. dat was de enige keer dat ik hem uh, ook huilend heb gezien op, op de baan. Toen zat hij helemaal achter in die, in die garage daar... Uh, te janken op uh, zo'n stapel banden. Ja, dat was wel heel treurig hoor. En, mm -hmm. en een dag later vliegt hij in de fik. Dus ja, ik had genoeg uh, materiaal om een leuk verhaal te maken. Ja, en dan kan je heel veel vragen. Sorry, ja, ja, ja, dan kan je ja, heel veel vragen. Dat vragen over ja, ja, ja, ja, dus uh, ja. dat allemaal bij de, de Formule 1 nou, ja, dus, uh, volgende week vrijdag. Iedereen weet dat ooit in de, in de fik gevlogen is. Hè, dus uh, ik had ook de vraag kunnen stellen van, uh, van uh, welke race was dat in welk jaar? Weet je wel. ja. Zoiets, uh, dat soort vragen mm. zitten er allemaal tussen. Okay. Nou ja, gaan we gaan beginnen, komende week de, de testen op het circuit van Sakhir in... Uh, 21, 23 februari. Ja, woensdag donderdag, vrijdag, van 8 tot 5, dat dus lijkt wel een werkdag voor de jongens. Uh, ah. Met een uurtje lunch tussendoor. Het is niet allemaal op Play. dus uh, ik ga niet de hele dag kijken, maar ik ben wel een beetje tussendoor af en toe. Nou, een Kijker, beetje op dan, de achtergrond, toch? Een beetje op de achtergrond, ja. En ja, die week erop natuurlijk, de eerste race, hè. Ja. En, uh, dat wordt heel leuk in Sakir. Nou ja, zometeen hebben we de pit-report ja, weer met Rennel. Nee. dan gaan we uitgebreid ja. ook over de Formule 1 ja, dat begrijp in ik het ja, nou ja. aankomend seizoen uh, spreken. Dat als... valt uh, genoeg te vertellen ja, hoor. Want, uh, nog even over je quiz, hè, volgende ja. week, vrijdag. Weet je al of het uh, een, beetje, een beetje loopt? Uh, met ja, nee, het loopt redelijk. We hebben denk ik weer uh, tussen de, ik denk, rond 12, 13 teams van twee. Ja, is dat dus net 26 mooi. 26 man, dus net, net mooi. Je ja, ja, ja, ja. moet ook niet te veel hebben, anders wordt het veel te druk in zo'n tent. Maar, maar er zullen uh, toch ook wel mensen kijk, komen die gewoon meekomen luisteren of kijken ja, of aanmoedigen? Ja, die zijn er natuurlijk ook. Die ja. vinden het leuk. En, uh, ja, ik hoop dat die... Uh, die zeiden vorig jaar van ah, volgend jaar doen we mee. Dus ik hoop dat ze mm. er ingeschreven hebben. En, uh, kijk, ja. Ron Brouwer, de eigenaar van Laura Hardy, die uh, kijkt na de eerste ronde. Dan komen de antwoorden op de vragen van die eerste ronde. Voordat hij de ja. tweede ronde speelt. En uh, Ron uh, doet er altijd, uh, maakt altijd filmpjes en, uh, bij, sommige vragen, bij sommige antwoorden. Dus dan zie je ook wat er, wat er gebeurd is. Weet je, ah, die zoekt je dan op, op YouTube. Oh, ja. En, uh, ja, dat doet hij leuk. goed. En op alle televisieschermen. Oh, uh, oh, dat is gaaf. Dat is wel heel ja, mooi. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja. Ja, ja, dus ga je snel inschrijven. Teams van twee personen? Teams van twee personen. Mensen die nog mee willen doen, kunnen ze zich opgeven op bij, via e-mail. Bij info.laurelenhardie.nl Of... We kunnen natuurlijk even naar Laura toe toegaan in de Halterstraat. Ja, en dan gewoon even aan de bar. En, uh, gewoon aan de bar uh, kun je, uh, je inschrijven. Dat is een ja. lekker probleem. neem je een lekker biertje erbij, dan uh, toch. Ja, nou, uh, melk, ja. Dus je ja, ziet wel kruis. straks, uh, Dolly. Mij? Ja? ja, ik kom alleen maar luisteren. Ja, ik weet er zo luisteren. weinig van, lieverd. Dan nou, kom je wel even luisteren. Misschien wel. Nou, gezellig, ja. ja, ja. ja. Dus om acht uur begint het. En uh, duurt het duurt tot een uur of tien, kwart of tien, denk ik. En okay. daarna nog even gezellig naast zitten, dus, toch uh, Hans? Ja, da daarna nog een ook naast zitten. Ja, is altijd is ook. gezellig <laughs> ook hè? Ja, nee, het gaat natuurlijk om de gezelligheid. Dus. Ja, ja, is ook zo. En het is gewoon eeuwig roem. En, ja. uh, en uh, kost het uh, nog wat om deel te nemen? Uh, het is uh, 250 euro per kop. Nee, oh, het is gewoon gratis. <laughs> Oké. <Okay>. Nee. <laughs> En, ik, ik, ik en uh, voor een mooie, mooie prijs en een ticket nou, naar... Nee, uh, ja, nee, geen tickets naar Roosterijs <laughs> of zo, nee. Kijk, niet. het is gewoon uh, voor de gein. En, uh, ik koop bij Gallegal even zo'n leuke fles... Uh, grote prijsverstand voor het uh, likeur Ik weet niet of je die kent, met die witte nee. fles. Prachtig, uh, nou ja, die, die, daar koop ik er twee van. En die zijn voor de winnaars, zeg maar. Nou, En, en de zorg ook nog uh, voor de klein prijs. Dus nou, maar goed. toch met jouw relatie zou je toch ook misschien... Wel ja, wat, uh, ik heb het de vorig jaar geprobeerd... Rietzelen? Vorig jaar geprobeerd, met blekemolen bijvoorbeeld... om ja. Uh, ja, misschien een rondje in een van hun wagens... Dan, maar ja, dat was allemaal lastig aan het doen. Ja, okay. ja. Dus um, mm, dank u wel, meneer ble Blekemolen. Mm, ja. Veel plezier uh, volgende week. Als. Ja, dank je wel. Dat gaat lukken. Oké, okay, en, en dank even voor je uitleg. Ja, graag gedaan. En tot een andere keer weer... Uh, ja, nee, prima. En we horen je ja. uiteraard wel weer bij Goedemorgen Sanford. Ja, morgen. Dus nog zulk, dus Ja, vanmorgen. Uh, ja, ja, ja. ja, inderdaad. Oké, okay, dubbele dienst eventjes. Dubbele dienst. Hey, dat levert ja. weer wat op, uh, toch? Of niet? Nou, ja. Dat heb je met het vrijwilligerswerk, hè? Dit ja. valt wel val mee, moet ik zeggen. Want ik heb meer, uh, meer uh, tijd heb ik nodig voor uh, de Goedemorgen Sanford. Ja, dat, dat is ik ook leuk om te doen. Dat is waar. Dus, Oké, okay, uh, nou, dankjewel voor je constant. Ja, jongens. Dus ja. We, we gaan nog even naar... een Hele fijne avond alvast. Volgende week. Vanavond ook hoor, vanavond is het verjaardag van, ja. uh, van Morty Faber in, uh, oh. in uh, zijn hotel. Hij wordt 65, oh. dus uh, Och, jee, de de groot feest. Ja, ja, groot feest. 65 ja. ja, ja, jaar, ja. Zeg. Druk, druk, druk. Maar dat ja, gaat allemaal ja, lukken. Ja. Ja. Dus bij, uh, bij de race zijn we er altijd uh, bij uh, met, uh, met de Grand Prix en dergelijke. Dus uh, we gaan nog even genieten van Ria Valk. Dit is ZFM live vanaf het circuit in Zandvoort. Dit is ZFM. ZFM. ZFM Grand Prix Radio. In het land, we gaan weer naar het strand. Honderdduizend mieren, we zitten in de file. Daar gaat het gebeuren, daar gaan ze schuren.